Een aantal zelfmoordterroristen en gewapende leden van de Taliban hebben gisteravond een hotel in Kabul aangevallen. Na een urenlang vuurgevecht wisten de Afghaanse militairen een eind te maken aan de aanval. Ze kregen hulp van NAVO-helikopters die de Taliban-leden beschoten die zich op het dak van het hotel hadden verschanst. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zes of zeven terroristen gedood. De aanval was op het Intercontinental Hotel, dat populair is onder Westerlingen en Afghaanse overheidsfunctionarissen. Er zouden ook burgers om het leven zijn gekomen, maar hoeveel het er zijn is onduidelijk. De Taliban-leden drongen het gebouw gisteravond binnen en begonnen om zich heen te schieten. Een aantal van hen blies zichzelf op. Een voetbalclub PSV heeft Kevin Strootman en Dries Mertens van FC Utrecht overgenomen. Dat werd gisteravond bekend na de vergadering van de Eindhovense gemeenteraad. De raad nam daar het besluit om de grond onder het stadion en het trainingscomplex te kopen... om PSV uit de rode cijfers te krijgen. De transfer van de twee voetballers kost PSV zo'n 13 miljoen euro. Het weer verspreidt over het land nog enkele onweersbuien minima vannacht rond 18 graden. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oela. Een nieuwe dag, een nieuwe morgen. Goedemorgen. Het is woensdag 29 juni en dit wordt de dag dat... Het 200-jarig bestaan van de Nederlandse advocatuur wordt gevierd. Op het Malieveld geprotesteerd wordt tegen de bezuinigingen op de GGZ. En dit wordt de dag dat de kwartfinale gespeeld wordt op Wimbledon. U luistert naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. In dit uur hoort je tips van de nu nog beste gemeente van Nederland. En u hoort of Nijmegen voortaan aan Gentech vrij voedsel moet verbouwen. En waarom kerkbezoekers in Baam boos zijn op het Bistom. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. ADO Den Haag trainer John van den Brom vertrekt toch niet naar Vitesse. De Arnhemmers besloten vannacht de pogingen om de oefenmeester aan te trekken te staken. De Telegraaf schrijft dat het, dat, uh, dat het eigenaar Merop Jordania was die de knoop doorhakte. De Georgiër weigert te voldoen aan de afkoopsom die ADO Den Haag vraagt voor de trainer. Van den Brom, die nog tot 2012 vast ligt in Den Haag, moet naar verluid 1 miljoen euro kosten. Veel meer dan de in deze situaties gangbare afkoopsom van twee jaar salarissen. Van den Brom zou de zaak kunnen aanvechten bij een arbitragecommissie, maar uit respect voor ADO Den Haag laat de trainer dit na. Jordania en Vitesse richten zich nu op wat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 En in de pers staat vandaag een interview met de enige echte Kamran Oela. Want iedereen die een goed idee heeft voor een nieuw programma... mag dat ons e-mailen en wij gaan dan vervolgens een uh, idee selecteren. En als dat het uw is, dan mag u dat programma deze zomer zelf gaan maken. Mailen kan naar redactie.nualwakker.nl Maar voorlopig zijn wij er gewoon. En uh, zijn we er ook elke week tussen vier en zes op de woensdagochtend. En elke week is het ook weer een dag van iets. Maar deze week een bijzondere dag. De echte monarchisten onder u weten het namelijk. Als prins Bernhard zou hebben geleefd, dan zou hij vandaag 100 jaar zijn geworden. Nergens wordt vandaag stilgestaan bij de geboortedag van Bernhard, Leopold, Frederik, Evert Julius, Koert, Karel, Godfried, Pieter, prins de Nederlander, prins van Liepen, Bisteveld. En als niemand stilstaat bij de honderdste verjaardag van de prins, dan doen wij van Omroep WNL dat uiteraard wel. Cecile Lammers bracht in 2004, kort na het overlijden van Prins Bernhard, het boek Bernhard, een prins met passie uit. Goedemorgen, mevrouw Lammers. Ja, goedemorgen. Hi. 100 jaar geleden werd de prins geboren. Gaan we bij u vandaag de vlag uit? Nou, dat ook weer niet. Dat ook niet. Waarom nee niet? hoor. Uh... Nou, ik heb, ik heb dat boek geschreven, dat is alweer een tijdje terug. En uh, ja, in het uh, koninklijk huis sinds uh, sindsdien natuurlijk ook weer hele andere dingen die je volgt. Ja. En uh, dan ja, sta je er eigenlijk niet zo bij stil dat iemand 100 jaar zou zijn geworden. U bent toen flink uh, gaan duiken in het verleden van de prins. Wat ja. voor man was het nou eigenlijk? Nou, ja, ik, dat zie je ook aan de titel van het boek. Uh, Prins met passie. En uh, nou, dat had, hij, dat had hij zeker. Hij, uh, hij was een man uh, van de wereld, om het even zo te noemen. Hij kwam wat uit verarmde adel uit uh, nu Polen, toen uh, Duitsland. En vanaf jongs af aan hield hij eigenlijk wel van nou, zo'n snelle auto's vliegen. Um, van mooie vrouwen hield hij. En van uniformen reizen. Dus hij, het was... Ja, het was wel een heel dynamisch figuur. En hield hij ook van Juliana? Um, nou, daar heb ik wel heel erg over zitten twijfelen. Ik denk dat zij wel echt van hem heeft gehouden. Zeker in het begin. Uh, ze was uh, ja, heel erg uh, verlegen. En uh, wel een heel uh, slimme meid. Maar heel verlegen was ze. En hij heeft haar geïntroduceerd in het in de moderne wereld. Uh, ze zijn uh, ook vlak na een huwelijksreis, echt ontsnapt. Wilhelmina dacht van, nou, dan komen ze wel terug na een weekje. Maar dat deden ze niet. Ze zijn echt uh, half uh, Europa doorgereisd... en hebben echt uh, vreselijk gefeest en gebeest. En ik denk dat Juliana dat echt... Voor haar was het echt een eye-opener. En nou, ik denk dat in die, in die beginperiode er wel echt liefde was... en later meer respect, denk ik. Maar... Ik was er niet bij, dus ik weet het niet zeker natuurlijk. Nee, maar u heeft wel onder andere achterhaald... dat Prins Bernhard buitenechtelijke kinderen op hield. Ja. ja, nou, dat is later ook wel bekend geworden... via een, uh, een artikel in de Volkskrant. Hij had uh, officieel twee uh, dochters, Alexia en Alicia. Nou, Alexia komen we wel weer tegen in, de, in een van zijn uh, uh, achterkleinkinderen. Hè? Zijn ja. achterkleindochter. Um, en... Uh, ja, toen hij eigenlijk oud was, toen heeft hij daar ook niet meer zoveel geheimzinnigs. Ja, nou, het lag, niet, lag natuurlijk niet uh, voor uh, op, uh, op zijn uh, bordje van. Uh, Joepie, ik heb uh, buitenrechtelijke kinderen. Maar... maar toen u een boek schreef in 2004, toen ja. was het nog nat dan om erover te schrijven? Nee, dat blijft het ook een beetje. Maar toen na zijn dood en eigenlijk ook nadat het de, de, de boek van de drukker afkwam, toen zijn die die uh, artikelen van hem uh, gepubliceerd. En daarin gaf hij ook echt toe van... Ik, en deze twee dochters heeft hij erkend. Dus er kunnen nog wel meer kinderen van hem uh, op deze wereld zijn... waar we geen dat? weet van hebben. Denkt u dat dat die er zijn? Nou, hij hield ervoor? wel van erg van mooie vrouwen. En uh, daar, daar lopen er mee. meer van rond dan twee, denk ik. Dus uh, het, het zit er wel in, ja. Maar of hij die erkend heeft, dat, dat geloof ik niet. Deze twee dames, heeft, deze twee meiden heeft hij echt erkend. Maar had u aanwijzingen dat er meer buitenechtelijke kinderen zijn? Nou, zijn gedrag. Hè, zijn gedrag, uh, hij heeft natuurlijk jaren, heeft hij overal rondgereisd en uh, was hij maanden van huis. Ja. En uh, ja,. En hij, ja, wat ik zeg, hij hield er wel van. Dus ik denk het bijna wel. Er is dus wel een, een dame uit Londen die beweert dat ze twee zonen van hem heeft. Maar daar heeft hij altijd van gezegd dat is niet waar. Dat Leuk. is niet waar. Dat is heel stellig hier geweest. Want hij had eigenlijk alleen maar dochters, dus dan is het ook raar ja. dat ze zoon zijn. <laughs> ja. Terwijl geloof ik, tegen, Wille, euh, tegen Juliana zei toen de oudste Beatrix werd geboren: had hij al gezegd ja, alleen zwakke vrouwen krijgen dochters. Huh. Maar ja, volgens mij heeft hij alleen maar dochters op de wereld gezet. Maar voor een sterke kan. Heeft ook een paar hele sterke dochters op de wereld gezet, want haar dochters hebben weer heel veel zonen. Ja, ja, ja. Vandaag zou hij honderd zijn geworden. Denkt ja. u dat de familie daar nog stil bij staat? Nou, ik denk: Beatrix uh, had veel contacten met haar vader. En ik denk ook wel vrij goed contact. Uh, ja, niet dat ze het altijd even met elkaar eens zijn, maar ja, dat hoort er ook bij. En uh, ik denk dat, ik denk dat ze dat wel uh, even best stilstaan. Zo van, uh, goh, vader werd honder, zou honderd zijn geworden. Ja, maar dat, er hoeft ook niet echt een grote festiviteit eromheen georganiseerd te worden, wat, wat u betreft. Nou, wat mij betreft niet. Maar het is natuurlijk voor ieder zijn eigen emotie. Hè. Er zijn ja. natuurlijk mensen die, vooral uh, mil uh, uit militaire achtergrond, die echt heel erg aan hem hechten. En heel erg veel waardering voor hem hadden. Uh, die, denk ik, maar ja... Die worden ook steeds ouder, dus dat sterft ook langzaam uit. Ja, en toen zagen we bij de afgelopen week Veteranendag, daar zagen we ook niet echt iets bijzonders voor nee, de Prins. Nee, toch niet. Nee. Maar ik denk dat, dat toch wel een aantal oude veteranen wel stilstaan, hier bij zijn verjaardag. Ja. Okay. Er vinden vandaag dus uh, geen grote festiviteiten plaats rondom de 100 ste geboortedag van Weile Prins Bernard. Maar toch zullen veel Nederlanders zelf wel even stilstaan bij deze bijzondere dag. Dankjewel, Cecile Lammers, auteur van het boek Bernhard, een Prins met Passie. Goed, we hebben um, een tip gekregen net dat er een schietpartij is geweest in Amsterdam Zuidoost. Um, we proberen bij de politie te achterhalen wat daar precies aan de hand is, maar het lijkt erop dat er geen doden of gewonden gevallen zijn. Hoe dan ook, we zoeken het voor u uit en we houden u daar uh, helemaal van op de hoogte. Verder straks nog op Radio 1 gaan we het hebben over een pastoor die verplicht met pensioen moet, maar eerst muziek van John Mayer. What you get John Mayer en Waiting on the World to Change. Het is 15 minuten over vier en u luistert naar Nuremberg in Nederland. Ja, en aan de telefoon hebben we Peter die woont in Amsterdam Zuidoost. En daar is een schietpartij gebeurd als, uh, volgens hem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er aan de hand? Uh, er is uh, ik heb uh, nou, collega's van u al gesproken. Uh, een ja. uurtje geleden, kwart over drie, uh, was er een schietpartij. Uh, dat is in, de, ja, ik woon hier in uh, in vlakbij bij de Amsterdamse Poort. Ja. En het was in de buurt van het uh, politiebureau op de Vlierbosdreef. dreef. En, uh, u en u lag, te, u lag te slapen? Of nee, u was ik was wakker. Ik was wakker. Ik lag uh, wel op de bank, maar ja. uh, ik was wakker. Alle ramen open, dus ik heb het doodstil buiten. Dus uh, ik heb dat allemaal uh, heel nauwgezet gehoord. En ik verbaasd me over de, over de hardheid die, van die schoten uh, die, die dan zo hard klinken. Er zal toch al een revolver of een pistool geweest zijn. Mm -hmm. En dat klinkt dan zo verschrikkelijk hard. Dat, dat hou ik niet voor mogelijk dat dat uh, zo hard klinkt. Ik kan me voorstellen dat u naar het raam bent gelopen om te kijken wat er aan de hand was. Ja, nou ja, ik hoorde het dus. Ik, vanaf, vanaf de bank hoorde ik dus. Uh, nou, zeg maar, vier of vijf schoten achter elkaar. Toen even niks. En uh, twee seconden later weer vier of vijf schoten. En er was snel politie bij En ik. Daar, uh, toen liep ik dus naar, uh, nou ja, ik dacht in eerste instantie dat het uh, aan de voorkant was. Dus ik liep naar de naar de kant van de, de Hogore Dreef. En daar kwamen toen gelijktijdig uh, twee politiewagens. Een, een kleine en een grote, een, een, een grote model van de Amsterdamse ja. politie. Die kwamen vanaf, de, uh, vanaf het station uh, Belmelmeer. Uh, die kwamen dus richting politiebouw uh, aanrijden. Met een enorme snelheid en met zwaarlichten. Nou, de politie bevestigt zojuist tegenover ons. dat er inderdaad een schietpartij uh, eerder op de nacht is geweest. bij de Vliebosdreef. Ja. Ja. Uh, heeft de politie volgens u ook geschoten? Uh, uh, dat heb ik dus natuurlijk uiteraard niet gezien. Hè? Want die, schiet, uh, die schotenwisseling was dus al voorbij. Uh, toen toen dus die die die twee politiewagens er aankwamen. Nou, denk ik dus, ik heb dat dus nu even kunnen reconstrueren voor, voor mezelf. Ja. Denk ik dus dat er dus al iets aan de hand was daar in de buurt van het politiebureau. Dat er misschien uh, een paar mensen ruzie hadden of iets dergelijks. En dat dus de politie, uh, die dus ergens anders was, in de buurt van, van uh, nou ja, ergens anders in de Belme opgeroepen is om naar het bureau te komen om dat dus op te lossen. Ja, maar zou het ook kunnen zijn dat het bureau beschoten werd? Nou ja, dat, daar leek het dus op. Daar ja. leek het op. Dat leek het op. Dus dat ja, echt tot de politie dat, is gegoten. Want uh, het was daar. Daar was het. Ja. Ja, ik heb dus natuurlijk uiteraard... Het, die, dat, dat heb ik natuurlijk niet kunnen zien. Ik heb alleen maar uh, het gehoord. Nee. nee we, hebben, we hebben contact gehad met de politie. En zij kunnen ons niet vertellen... Daar uh, moest ik. U zegt dat nou, maar daar moest ik wel aan denken vanwege alle schietpartijen hier. Ja, daarom. Dat daar dus mogelijkerwijs, dat, dat, mogelijk, dat het gewoon nou ja, een beschieting van het bureau geweest zou kunnen ja. zijn. Dat is heel goed mogelijk. Vorige week is er nog een 21-jarige man uh, doodgeschoten in de Belmer. Ja. Um, ja. Ja, goed, we hebben dus contact gehad met de politie. Ja. En uh, zij weten in ieder geval dus... te vertellen dat er geen gewonden zijn gevallen. En dat ze nee. onderzoek gaan doen. Tot die tijd kunnen ja. zij ons verder niks vertellen. Nee, nee. En, uh... Maar ik denk dus dat, dat de politie op de een of andere manier... Uh, uh, wist dat er, uh, nou ja, wist dat er iets, iets aan de hand was daar, ja, dat er iemand ja. rondliep of wat dan ook. Ja. En dat dus, die, dus de, die die opgeroepen zijn, want die kwamen dus eraan, cijzen met er een ongelofelijke direct... vaart, toen die schotenwisselingen al voorbij waren. Oké, okay, nou nogmaals heel veel dank Peter voor het Bellen, ik hoop dat ja. je zo meteen nog rustig een paar uur kan slapen. Ja, dat en... gaat zeker lukken. Dankjewel. Peter okay. die vertelde over een schietpartij die heeft plaatsgevonden in Amsterdam-Zuidoost. De politie bevestigt dat. Um, en volgens Peter zou het kunnen zijn dat het politiekantoor aan de Vlierbosdreef is beschoten. De politie was snel bij. Um, maar verder is op dit moment niets bekend. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies aan de hand is. Wij gaan het hebben over iets heel anders. De kerkgangers in het Gelderse dorp Braamt kunnen weer opgelucht ademhalen. Hun geliefde 88-jarige pastoor die moest aftreden omdat hij te oud was... Maar dat vonden de Braamtenaren zo verschrikkelijk... dat ze het daar niet zomaar bij lieten zitten. Ze zouden vandaag een petitie aanbieden aan het bisdom in Utrecht... om hun pastoor van zijn pensioen te redden. Maar deze petitie mag de prullenbak in. De bisschop is namelijk teruggekomen op zijn besluit. En de oude pastoor de Vrezen mag nog 18 maanden blijven in Brand. Reden genoeg voor een feestje aan de telefoon... Els Rutting, voorzitter van de dorpsraad in Braamt. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat heeft u goed voor elkaar. Gefeliciteerd. Ja, dat vonden we zelf ook. Een beetje... Ja, verrassend eigenlijk. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja, die was net bezig met een actie op poot te zetten... en dan ineens zegt de bisschop... nou, hij mag wel blijven eigenlijk. Ja, nou, dat is wel eigenlijk heel kort door de bord gezegd... maar uh, in, in, in concreto komt het daar eigenlijk op neer. Uh, hij zou in eerste instantie daadwerkelijk... Tot in, vanaf 1 juli uh, vertrekken. Zowel als onze voorganger in de kerk... als ook wonend in de, de pastorie. En gisteren om uh, ja, half vier in de middag belde hij op via de vicaris om mee te delen dat hij, dat hij daadwerkelijk tot zijn 90ste verjaardag mocht blijven als dorpsraad, hadden we dat voorgesteld als compromis. Uh, geef ons de kans om zowel uh, de parochianen eraan te laten wennen dat hij weggaat, maar ook de, de pastoor zelf om eraan te wennen. Dan hebben we de tijd om uh, een mooi feest voor hem te te organiseren als afscheid kunnen we zoeken naar woonruimte voor hen. Nou, de afgelopen maanden heeft het, het, het, het, het bisdom dat categorisch geweigerd. Hij moest gewoon per 1 juli weg. Ja. Ja, en gisterenmiddag, de dag voordat dat we richting utrecht, de Malibaan zouden vertrekken. Dat om de bestom. petitie te, de bestom, ja, ja, om de petitie te overhandigen. Um, kregen we dit telefoontje dat hij toch mocht blijven. Maar u noemt net een paar vrij zakelijke redenen. Dat u een huis kunt vinden voor hem en dat u een feestje kunt organiseren. Um, maar bent u ook aan, uh, aan uw pastoor gehecht? Is het een bijzondere pastoor? Ja, het is een bijzonder mens. Ik denk dat we anders niet in zover waren gekomen. Ja, wij hebben nog een hele ouderwetse, traditionele pastoor. Ik doe, hij is niet van 1988. natuurlijk 88. Nee. Maar het is iemand die in ons dorp uh, ja, gewoon in elk gezin komt. Hij... Uh, Komt niet aan de voordeur, bel, maar achterom. En uh, dat is ook goed bij iedereen. Of je nou katholiek of niet katholiek bent, dat doet hij gewoon. Ja, hij kent alle mensen. Uh, dat hoort echt, zo in brand. Dat hoort zo in brand. We zouden dat niet eens, denk ik, anders uh, willen. Uh, ja, het is iemand die gewoon bij ons hoort. Net zo als je... Weet waar de winkel is en dat je weet waar de voetbalvereniging is. Weet ook iedereen in het dorp waar de pastoor is. En uh, ja, het is echt iemand die er gewoon bij ons hoort. Ja, en, en u, bent, u bent dus twaalf uh, uur geleden opgebeld dat, uh, ja. door de pastoor zelf dat hij uh, toch mag blijven. Gaat u nog straks ook even achterom bij hem op de koffie? Om het te vieren met een gebakje? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik van Leen, dat is er de huishoudster van, van de pastoor eerst twee koffie krijgt, zoals ja. altijd, met koekjes. En dat we er daar met allen, daarna met z'n allen wel een borrel of zullen drinken, zeker. Want het is echt feest, de vlaggen die hangen uit. En uh, ja, het is gewoon echt heel bijzonder om, ook uh, uh, heel euforisch om dat mee te mogen maken. Dat, dat we eerst in een periode van maanden zaten, waarin we zoiets hadden van, oh god, en hoe verder. Ja, ja en nu moeten we eraan wennen. Dat die omslag uh, gemaakt is, maar dat is natuurlijk een veel betere gedachte en een veel beter gevoel. U heeft uw zin gekregen en u gaat dat op zijn katholiek vieren met een borrel erbij. Dank u wel voor uw uitleg, als Rutting van de Dorpsraad in Braamd. Oké, okay, graag gedaan. Heeft u al antwoord op al uw vragen of kent u dat gevoel dat u een vraag hebt... waarvan u niet weet aan wie u deze moet stellen? Onze verslaggeefster Cecile van der Grift heeft dat heel vaak. Zij vraagt zich van alles af en gaat voor ons dan ook op zoek naar de antwoorden. Aankomende maandag viert Amerika hun onafhankelijkheid. Alle Amerikaanse vlaggen komen weer tevoorschijn en het nationalisme straalt er weer vanaf. Het rare vind ik alleen is dat Amerika is opgebouwd uit allemaal verschillende smeltculturen. Maar toch zijn zij veel nationalistischer dan de Nederlanders. Ik vraag me af waardoor dit komt. Het nou, is leuk dat u dat vraagt. We zijn hier met Amerikanen op stap nu. U kunt ook aan hunzelf vragen. Of ze... Ik weet niet of dat zo is.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 Is dat zo? Omdat die van hun land houden en uh, trots zijn op wat daar leeft samen... en wat ze bereikt hebben in, door de jaren heen. Ja. En dat zijn de Nederlanders niet, nee, denkt u? zeker niet. Helaas niet. Nee. Nee. Nee. Was wel zo. Was wel zo. Ja. De oude generatie nog wel. Ja. Maar de jongere generatie niet meer. Die zijn niet, het niet zo. Het, het Wilhelmus zingen. Ja. Ja. Niemand nee. leert het meer. Nee. Nee. Nee. Ik denk dat de Nederlanders ook hartstikke nationalistisch zijn. Net zoals de Amerikanen? Nou, zo langzamerhand gaat het wel die kant op, denk ik. Ik heb net toevallig een meisje gevonden die op het bankje zit op het spui. Die en Amerikaans is, maar in Nederland woont. Waarom zijn de Amerikanen zo nationalistisch en de Nederlanders niet? Maybe it has something to do with. Um...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 Trots op hun verovering. Dus Nederland ziet dat eigenlijk als nationalisme, maar dat klopt niet. Ja, je moet een verschil tussen nationalisme en patriot zijn. Dat is het verschil. De Amerikanen zijn dus niet zozeer nationalistisch, maar gewoon heel erg trots op hun verovering. Maandag 4 juli vieren de Amerikanen hun onafhankelijkheidsdag. En heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen, laat het ons weten. Wij sturen aan WNL's Cecil van der Grift op pad. Een week zonder OV-stakingen is een week niet geleefd. En dus staakt het openbaar vervoer vandaag opnieuw in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Tussen 10 en 3 uur hoeft u niet te rekenen op service van de vervoersbedrijven... want dan rijden er geen trams en bussen. De reden voor de stakingen zijn de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Minister Schultz van Hagen deed eerder al water bij de wijn. Ze bezuinigt 23 miljoen euro minder. Maar voor Abfacabo FNV is dat nog lang niet genoeg.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 Ik bel je omdat ik al een tijd lang met een stevig probleem zit. Een probleem wat te maken heeft met betrouwbaarheid. Toen jij je huidige baan begon heb je gezegd dat je een Nederland wil... waar afspraak weer afspraak is. Later vandaag sta ik met personeel werkzaam bij de HTM, de RIT en het GVB op het plein. Tegen deze mensen is door de politiek beloofd... dat als zij marktconform werken, en dat doen ze al een aantal jaren... er geen verplichte aanbesteding zou volgen. Toch wil jouw regering... ...op aandrang van de door buitenlands kapitaal gesteunde streekvervoerders... ...de verplichte aanbesteding er doorheen rammen. Hoezo afspraak is afspraak. Je vriend Geert en zijn PVV vergeet ook al wat hij, de, wat hij beloofd heeft. In verkiezingstijd beloofde hij dat de verplichte aanbesteding er nooit zou komen. En toch staan we vandaag op het plein. Omdat Geert denkt dat verplicht aanbesteding 120 miljoen oplevert... En hem is beloofd dat daardoor meer handen aan het bed van onze oudjes kunnen worden betaald en er meer blauw op straat komt. Maar er komt niet meer blauw op straat en onze oudjes staan in de kou. Het bizarre is dat Melanie precies weet hoe het zit. Ze is opgezadeld met een paar rekenfouten van Bruno Bruins, die uiteindelijk geen minister werd. Ze moet drie goed presterende bedrijven de nek omdraaien om zo op buitenlands kapitaal drijvende vervoerders ruim baan te geven. Het zou toch veel eerlijker zijn om de gemaakte fouten toe te geven... en HTM, GVB en RIT te laten bestaan. Op die manier kun je de oproep van de wethouders in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... notabene je partijgenoten, honoreren... en 3000 hardwerkende mensen uit de WW houden. Bovendien laat je de reizigers dan niet in de kou staan. Dan is afspraak ook echt afspraak. Volgende week begint je vakantie. Misschien is het een idee... Om eens goed na te denken en met Melanie te bespreken dat zij niet hoeft op te draaien voor de fouten van een ander. Dan nou kan zij die idiote kortingen op het stadsvervoer terugdraaien en kunnen de actievoerders weer aan het werk. Is dat misschien een goede afspraak? Ik wens je een fijne en verstandige vakantie. Ja, lieve premier Mark Rutte, u heeft het gehoord. Stoppen met de bezuinigingen op het OV. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt vandaag weer gestaakt. Dankjewel, Kabel, fnv bestuurder Erik Vermeulen. U luistert naar Nu al wakker Nederland. Het is bijna half vijf strakjes, hoort u uh, alles over de tijdschriften die vandaag op de mat vallen. Maar eerst het Nieuwsminuutje met Tuin Het Nieuwsminuutje. Uh, in Amsterdam is, zoals eerder vanavond ook al gemeld, uh, of eerder vannacht moet ik zeggen, uh, een schotenwisseling geweest aan de Vlierbosdreef. Waar de schoten vandaan kwamen en uh, of er op voorhand al mensen verdacht worden, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de politie is in ieder geval uh, druk bezig met het onderzoek. En het is met nachtje wel wat weer betreft. Want ook Haiti heeft last van behoorlijke windstoten en regen. En alles wat daarbij hoort. En daarbij is een veerboot omgeslagen. En er zijn vijf mensen om het leven gekomen. Zeven anderen worden nog vermist. De boot was met houtskool, bananen en andere goederen op weg naar Agaie, 50 kilometer ten noordwesten van de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en GroenLinks... willen er samen voor gaan zorgen dat de aanbestedingen... van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht niet doorgaan. Met een initiatiefwet willen ze ervoor zorgen... dat de steden hun eigen openbaar vervoersbedrijf kunnen hebben. Minister Melanie Schulz van Hagen van Infrastructuur en Milieu... vindt dat de vervoersbedrijven gewoon aanbesteed moeten worden. Maar... De vier partijen vinden dat het besluit gewoon bij de gemeentes moet blijven en zullen vandaag hun plannen presenteren. Na de zomer wordt dat voorstel behandeld in de Tweede Kamer. En als laatste nog heel even de beurs, want die is in Japan ook alweer geopend. De Nikkei is gestart op 9.744 punten en dat is bijna 1% hoger dan gisteren. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel Teun, onze actualiteitenredacteur.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 Ik ben lastig. Ik kan er niet omheen. Ik word een draakje. Zegt boven Doris. In het najaar gaat de oud Corbal het programma het beste idee van Nederland presenteren. Terugblikken op zijn carrière. Het klinkt alsof hij er al klaar mee is. Nou, hij zit er middenin. Hij vertelt ook weer dat de, de, de ondertitel is ook herboren presentator. Oh, kijk aan. Een Phoenix. Goed, en dan nog de column van Rutger Kastrikum. Normaal besteden we er geen aandacht aan, maar deze week maken we een uitzondering... Hij zegt namelijk een boterham, een glas melk in het NOS-journaal. Dat is volgens de Point presentator een interne slogan bij de NOS. Hij wijdt zijn column aan de scheidend hoofdredacteur van de NOS, Hans Larousse. Larousse noemt zichzelf een vernieuwer. Kastigum vindt dat raar. Het NOS-journaal is als een oude, afgebladderde puzzel... die iedere dag weer op dezelfde manier in elkaar wordt gelegd, schrijft hij. Weinig vernieuwend dus. Rutge Kastigum sluit af als volgt. Bedankt voor de vernieuwing, Hans... In september zijn wij er gewoon weer. Misschien wel met een nieuwe slogan: Een aspak voor met peuken, koud bier en het po-nieuws. Vrij Nederland komt deze week met een dubbel dik nummer. Daarin, onder andere, een interview met GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi. De kop boven het artikel luidt: Ik ben best naïef. Dibi woont nog thuis met zijn moeder en twee broers en dat wil hij graag zo houden, vertelt hij. Dibi vertelt uitgebreid ook hoe het is om als allochtoon in de politiek te bivakkeren. Hij vindt dat PvdA's Markoes en Abu Talep de verkeerde houding hebben. Zij zijn heel dankbaar dat ze in Nederland de kans krijgen. Tovek Dibi is anders. Hij zegt dat hij van deze bodem is, dus van de Nederlandse bodem, en daardoor niet gevangen zit tussen twee groepen. Tot is over een overzicht van de tijdschriften van deze week. Straks gaan we het in Nu Al Nederland hebben over um, uh, de beste gemeente van Nederland. Er is een wedstrijd voor en er is er een geweest die al twee keer heeft gewonnen. Maar gaat het de derde keer ook lukken? Dat hoort u dus straks op Radio 1. Maar eerst muziek van Alain Clark. Wonderful day.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 Laten we het hopen dat het zo'n prachtige dag wordt als Alley Clark zingt. Wonderful day hier op Radio 1 bij nu al wakker Nederland. En we gaan het hebben over de mooiste gemeente van het land. Bastiaan, wat is jouw mooiste gemeente of favoriete gemeente van Nederland? De, een mooiste, ik heb niet echt een favoriete gemeente, wel een favoriete stad. En dat is Arnhem. Waarom Arnhem? Ja, veel, veel parkjes, veel uh, uh, uh, dingen die daar gebeuren. Kunstacademie, dat soort van dingetjes. En voor jou dan? Voor mij is het Amsterdam, geboren Amsterdammer. De, de grachten, de diversiteit en zo is het volgens mij voor veel mensen. Je kijkt toch naar je leefomgeving en aan de hand daarvan bepaal je waarom je een gemeente mooi vindt. Het is gewoon waar je woont eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. Misschien is dus dat het gewoon. Ja, een vrij historische kern, mooie natuur en goede zorg- en onderwijsvoorzieningen. Dat zijn de redenen waarom Naarden de afgelopen twee jaar tot de beste gemeente van Nederland is verkozen. Vandaag wordt bekend of Naarden de prijs voor de derde keer op rij in de wacht sleept. Iemand die dat enorm toe zal juichen is Henk Lanting, de Naardense wethouder van Economische Zaken. Meneer Lanting, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Is het alleen maar lof wat Naarden is toe te wijven? Uh, ja, ik kan moeilijk wat anders zeggen natuurlijk. We hebben onze positie natuurlijk te danken aan een combinatie van factoren. We liggen in een uh, prachtige groene omgeving. Uh, we hebben een uh, prima uh, industriegebied met goede werkgelegenheid. Hij uh, in de buurt, bos in de buurt, het is eigenlijk allemaal fantastisch. Maar het mooiste van alles is natuurlijk uh, onze mooie vesting, yeah. ons cultureel, historisch erfgoed. Yeah. Maar het klinkt een beetje alsof u vindt dat alles bij u vooral heel goed in balans is. Dat u natuur heeft en dat u uh, een industrieterrein heeft. Is dat, is dat wat u dat, betreft wat Naarden ja. sterk maakt? Uh, ik denk het wel. Het is uh, die veelheid aan, aan factoren die uh, Naarden mooi maakt. Er is hier, uh, hier veel te beleven en uh, veel, veel te zien. Groen, water, een mooie uh, vestingstad uh, en, en vervolgens ook werkgelegenheid. Uh, het is natuurlijk niet allemaal het gemeentebestuur die dat uh, naar zich toe mag trekken. Maar het is wel die combinatie van factoren die, die naar de mooie markt en naar, de, naar mijn mening in het verleden ook op, uh, op plaats van in heeft gezet. Maar andere gemeenten zijn dan nou vrijwel kansloos. Die hebben natuurlijk in ieder geval niet de vesting, die hebben geen bos, die hebben geen, uh, niet dat mooie natuur. Nee, maar het is wel heet uh, adem in onze nek. Dus uh, we werken uh, wat dat betreft uh, ook nauw samen met de Rijksgebouwdienst om, uh, om in ieder geval die vesting uh, goed op orde te houden. Mm -hmm. Uh, samen met ondernemers werken we aan uh, het, het, het goed houden, het veilig houden... het op orde houden van het uh, energieterrein. Ja. Uh, maar uh, we hebben uh, absoluut het geluk uh, dat naar de licht waar het ligt. Maar even over die hete ademen. Uh, u heeft al twee keer de prijs gewonnen. U bent al twee keer de, de beste gemeente van Nederland geworden. Ja. Uh, wie zijn vandaag uw grootste concurrenten? Wie maken nu ook een goede kans? Ja, dan kijk ik in mijn directe nabijheid en dan kijk ik in het gooien. En uh, dan, uh, dan hebben we bussen die natuurlijk vorig jaar op plaats nummer 2 stond, uh, Laren stond hoog. En uh, dat, die staan ook hoog omdat uh, de factoren die naar de nummer 1 hebben gezet in het verleden, natuurlijk voor deze, voor deze plaatsen toch ook wel Maar niet zo mooi als het gooien? Uh, nou, dat is ook het gooien, bussen, laren. Ja, nee, dat snap ik. Maar buiten het gooien, daar is niks leuks. Uh, oh jawel, uh, vast wel. Maar dat kent u dat, niet. Dat wil ik niet ontkennen, maar kennelijk. Maar dat laat ik dan aan de, aan de, aan de rekenmeesters ja. en de beoordelaars van Belske over. Nee. Is het uh, dan in, uh, in het gooien toch wel net even een stapje beter? Zou je nog ergens anders wethouder willen zijn na deze periode? Oh, dat is een, een, een, een goede vraag. Ik uh, denk het niet, nee. Nee? Voor u geen andere gemeente dan nee, deze. Ik vind Naarden, ik woon hier uh, nu 30 jaar en met zo verschrikkelijk veel plezier. Nou, dat kan ik me voorstellen, want uh, u wordt misschien wel vandaag... voor het de derde jaar rij de mooiste gemeente van Nederland. Uh, dat uh, hoop ik van harte. En als dat gebeurt, krijgen de inwoners van Naarden dan nog een cadeautje? Uh, nou, het is, uh, dat, dat vraag je in een tijd van bezuinigingen. Dat is een hele lastige vraag. Ik, uh, ik denk dat wij als gemeentebestuur ontzettend blij zijn uh, als het gebeurt. En ik denk dat ook de Naarden zelf, de inwoners, ontzettend trots mogen zijn... op hun stad en, uh, eh, het is een mooie taak voor gemeentebestuur En inwoners in in om gezamenlijk eh, die zaak eh, ja, eh, op hun grind te houden. Vandaag om tien uur wordt in Amsterdam bekendgemaakt... welke gemeente de beste van 2011 is. Tot die tijd is het nog spannend voor de winnaar van vorig jaar. Henk Lanting, wethouder Noorden. Dank u vriendelijk. Genetisch gemodificeerd voedsel. Een paar jaar geleden was het een groot thema... maar anno 2011 hoorde niks meer over. Behalve dan in Nijmegen. Daar is er een heus burgerinitiatief tegen Gentek. Ja, het burgerinitiatief Nijmegen-Gentech vrij, een hele mond vol. En ze vinden dat Gentech Landbouw een ernstige gevaar vormt voor de natuur en samenleving. Ze willen dat de gemeente zich vrij verklaart van genetisch gemodificeerd voedsel. Vanavond debatteert de gemeenteraad van de Waalstad hierover. Luc Buur is een van de leden van het burgerinitiatief. Goedemorgen meneer Buur. Goedemorgen. Het college van burgemeester en wethouder ziet niets in uw voorstel. Zakt de hoop al in de schoenen? Nou, kijk, dat was een, een stap uh, in de hele procedure van het burgerinitiatief. En uh, ja, uh, nogmaals, uh, vanavond valt echt de beslissing... want uh, dan wordt er gedebatteerd door de gemeenteraadsleden... en die nemen uiteindelijk de beslissing. Ja. Er was ook nog een, een partijpolitieke beslissing eigenlijk van het college. Want uh, uh, in één college zit dan D66, PvdA en GroenLinks... En aangezien D66 toch wel voor, voorstander is van biotechnologie, was er dus een, uh, ja, een probleem een eigenlijk. Ja. U wilt dat de gemeente zich vrij verklaart van genetisch gemodificeerd voedsel. Wat ja. bedoelt u nou eigenlijk met vrij verklaren? Het is natuurlijk vooral een intentieverklaring, een, een, een symbolische uitspraak dat wij het hier niet willen. En we hebben daarvoor ook 4000, meer dan 4000 handtekeningen opgehaald... Uh, naast nog de, de, de officiële 100 uh, handtekeningen die nodig zijn voor het burgerinitiatief. Maar wat betekent dat dat wij het hier niet willen? Betekent dat het niet gemaakt mag worden in Nijmegen, niet nou, ontwikkeld gaat, of niet gegeten? Het gaat vooral om, om uh, de uitspraak dat er niet op het land uh, moet staan. We hebben bewust uh, de, de laboratoria erbuiten de gelaten. Maar het gaat er ons om wat er uh, buiten in de open lucht gebeurt. En ja, dus gaat het vooral om de landbouw. Ja. Maar waarom heeft u er zoveel problemen mee? Nou ja, als je kijkt naar de plekken waar het al uh, staat... dan zie je dat daar uh, heel veel problemen opduiken. Het zijn uh, resistentieproblemen, er zijn problemen met diversiteit die afneemt. Dan heb je nog het hele patentverhaal... Uh, uh, daar kun je aan zien dat multinationals steeds meer bezig zijn... om het voedsel uh, in handen te krijgen en een monopoliepositie te verwerven. Maar het biedt ook kansen om het eten misschien beter te produceren te maken? Om, om het eten wat? Beter te produceren te maken, dat het gewoon ja, minder dat, schimmels oploopt. Dat, uh, dat zijn vaak de gouden bergen die beloofd worden... maar in de praktijk blijkt dat niet te werken... En, Duiken er weer nieuwe ziektes op. Dus uh, het, het haalt eigenlijk niet zoveel uit. De gentechbedrijven bedrijven beloven altijd heel veel mooie dingen. Maar je moet nog uh, steeds wachten op uh, of het echt lukt. Zo is bijvoorbeeld ook vaak beloofd dat de opbrengst hoger wordt. En je ziet in de praktijk eigenlijk dat het uh, lager is. Misschien het eerste, de eerste twee jaar dat het wat hoger wordt. Maar daarna zakt het echt in. Maar als het nou echt alleen maar nadelen heeft, dan houden ze het toch vanzelf een keer mee op? Ja, maar wij willen dat wel voor zijn, want dit is een techniek die uh, gewoon heel gevaarlijk is en anders is dan andere technieken hiervoor. Kijk, asbest kun je nog steeds terughalen uit de natuur. Elektriciteit kun je afzetten natuurlijk, maar uh, als je deze techniek loslaat in de natuur, dan heeft dat gewoon onvoorspelbare gevolgen die we niet uh, meer onder controle hebben dan. Nee. Nou Heeft hij dus dat burgerinitiatief gestart? Ja. Um, de beslissing gaat vandaag vallen. Stel nou dat het niet in uw voordeel is. Wat gaat u dan doen? Nou, uh, om te beginnen is het, uh, weet ik nu al dat het wel in ons voordeel is. Omdat er al een meerderheid is uh, van de gemeenteraadsleden. Dus uh, ik, uh, ik denk niet dat het uh, afgeketst wordt vanavond. Dus u heeft niet eens reden gehad om daarover na te denken? Wat zegt u? U heeft niet eens reden gehad om daarover na te denken? <lacht> Misschien niet, maar nee. wij weten eigenlijk al dat er, als je de stemmen gaat tellen, dat er een meerderheid voor is. Maar u kunt zich dan gaan opheffen? Nee, nee, nee, nee. Ten eerste bieden we nog steeds onze diensten aan aan de gemeente om uh, ons burgerinitiatief handen en voeten te geven. Dus we zijn niet klaar hiermee. En uh, ja, er zijn ook nog, uh, nog meer initiatieven te doen. Hè. Want we hebben al verzoeken gehad van, van uh, boeren uit de buurt en van uh, andere plaatsen... om. Uh, ja, onze ervaring met hun te delen. Dus u weet gaat u straks ook nog gewoon een burgerinitiatief... puntje, puntje, puntje gent en Vrijen op de punt een willekeurige gemeente invullen? Nou, dat gaan wij niet doen, maar dan uh, hoogstens dat we mensen helpen... die dat uh, in hun eigen plaats willen opzetten. U heeft echt uh, smaak te pakken? <laughs> nou, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar we vinden het een belangrijk onderwerp... Als je ziet dat de regering gewoon doorgaat met het pro-Gentech-beleid. Terwijl ja. 63% van de mensen in Nederland tegen Gentech is. Dan en, uh... en u bent daar een van. Vanavond spreekt de Nijmerkse ja. gemeenteraad over een Gentech-vrije toekomst. Dankjewel, Luc Buur van het Burgerinitiatief in Graag de Raadstad. gedaan. Graag ja. gedaan. De dag is begonnen, het is bijna vijf uur uh, en het is een dag met een heleboel schade van de storm van gisteravond. Um, heeft u nou verhalen erover? Heeft u bijvoorbeeld wat gezien terwijl u onderweg was naar uw werk? Of heeft u misschien zelf schade? Laat het ons vooral weten. Bel met 0800 1121. 0800 1121. We zijn namelijk buitengewoon benieuwd naar uw verhalen. En uiteraard ook passende muziek voor de, deze hele vroege ochtend The Doors en Riders on the Storm.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 Rain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give understand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 Doors, riders on the Storm. Het is 7 minuten voor 5. U luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. En uh, mocht u op de A2 rijden, wees dan, uh, kijk dan uit, wees voorzichtig. Want uh, bij 91,7 hectometer paaltje bij Waardenburg... was er eerder vannacht een uh, auto in de brand. En inmiddels is daar een verdachte situatie. Het schijnt dat daar een uh, ongeluk is gebeurd. Dus houdt u het in de gaten. En als er wat aan de hand is, kunt u natuurlijk ook met ons bellen op 0800-1121. Terwijl bij de vrouwen de ene na de andere kans hebben het toernooi verlaat... strijden bij de mannen alle toppers nog mee voor de titel. Nadal, Federer, Djokovic en Murray. Vandaag komen ze allemaal in actie in de kwartfinales van het tennis-toernooi Wimbledon. Wij blikken alvast vooruit met tenniskenner Franklin Stoker. Goedemorgen, Franklin. Hoi, goedemorgen. Vandaag zijn de vier kwartfinales. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, uh, eigenlijk is dat toch wel de partij uh, tussen Rafael Nadal en Marty Fish... Uh, Nadal is, uh, is niet helemaal in vorm, He rolt wel op zich uh, door het toernooi, uh, zij met wat moeite soms hier, hier en daar in, in zijn partijen, ook uh, licht geblesseerd en uh, ja, Marty Fish, Amerikaan, tiende geplaatst, die, uh, ja, die, die kan wel uit de voeten op gras, uh, haalde al uh, twee keer die finale op een gras toernooi en won er zelfs ook een, ja. dus het uh, wordt, wordt interessant. Ja, Je denkt dat hij serieus kans maakt om Rafa Nadal uit te schakelen? Ja, Fish uh, is echt een, een speler uh, die, uh, die het van power tennis moet hebben. Speelt af en toe ook aardig service en toch een, een belangrijk wapen uh, nog steeds op het gras. En uh, ja, die jongen die, die heeft zich het laatste jaar uh, zullen we zeggen, echt ontwikkeld. Hij is al, uh, hij loopt al tegen de 30, maar uh, hij heeft ja, eigenlijk in eind, uh, heeft het eind van zijn carrière uh, ineens de geest gekregen dat hij er echt voor is gaan leven. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, gezonder gaan leven, minder gaan drinken, want hij hield van een goed glas wijn, heeft hij wel eens verteld. Ah. Dus uh, ja, het wordt, uh, wordt leuk. De nummers 1 tot en met 4 van de wereld zitten er nog bij. Hoe denk je dat de anderen kans maken? Ja, het, het, het is eigenlijk net zoals de Roland Garros verwacht ik eigenlijk dus wel dat we weer gewoon uh, Nadal, Federer, uh, ja, Djokovic, uh, dat we ze allemaal weer uh, en Murray natuurlijk uh, dat ze ze weer in de halve finale gaan zien. Uh, wat ik al zeg, Nadal, ja, die die zal m, ja, het moeilijkste van de van de vier gaan krijgen om dat te, te bewerkstelligen, maar. Ja. Um, ja, ik zie ze uiteindelijk wel toch, uh, het, laat ik het zo zeggen, het gat met, met de concurrentie. De best of the rest uh, is nog steeds uh, te groot om een verrassing in, uh, in de halve finale te zien op Wimbledon. Novak Djokovic die moet uh, spelen tegen een opvallende verschijning in de kwartfinale. De Australiër Bernard Tomic. Hij is pas 18 jaar en staat daar opeens. Nog nooit van die jongen gehoord. Waar komt hij opeens vandaan? Ja, inderdaad, Bernhard Tomic. Uh, het is een jongen, ja, 18 jaar wat je al zei, uh, nummer 158 van de wereld. Uh, speelde ook uh, al drie wedstrijden in het kwalificatietoernooi, dus dit wordt al zijn achtste wedstrijd uh, op rij. Ja, de jongen is, uh, is geboren in Duitsland, uh, heeft Kroatische ouders en uh, uiteindelijk uh, zijn ze in Australië gaan wonen. En heeft hij heeft dus eigenlijk de Australische nationaliteit uh, gekregen en, uh, hij ja, begint nu uh, redelijk uh, redelijk door te breken eigenlijk. Uh, het is een jongen met veel talent. Uh, kan goed uh, vanaf de baseline spelen, kan ook aanvallend spelen. Dus uh, ja, het is wel een jongen in ieder geval om, uh, om vaker, waar we vaker van gaan horen. Dat op zeker. Ja, verwacht je dat? Niet een één die nu gewoon goed presteert, maar een jongen die echt waar we rekening moeten gaan houden voor de toekomst. Ja, absoluut. Want uh, Tomic uh, is bijvoorbeeld ook de jongste Grand Slam winnaar, maar uh, uh, zeggen, in, in, in het jeugdtoernooi. Echt een, die een jeugdgrenslam heeft gewonnen. Ja. Dat deed hij in 2008 op Torstreet Open. Hm. En hij is ook de jongste winnaar van een uh, in Melbourne, zullen we maar zeggen, op in Open. De jongste winnaar ooit daar, op dat toernooi. Dus, uh, dus hij kan ook nog eens goed uh, uit de voeten op hardcore? Ja, ja absoluut. Uh, ja, Tommy, uh, het, het is verder... Ja, We hebben inderdaad, wat je zegt, nog niet zo heel veel van hem gehoord. Maar uh, ja, dit is eigenlijk het, het mooie moment. En hij is ook... Bijvoorbeeld de op 4 na jongste, of op 3 na moet ik zeggen, op 3 na jongste speler die ooit in de kwartfinale van Wimbledon uh, heeft gestaan. Want uh, grootheden als Björn Borg, Boris Becker en, en John McEnroe gingen uh, ging hem voor. Dus uh, ja, we gaan zeker wat van, nog meer van hem horen, daar ben ik van overtuigd. Een spannende dag in ieder geval voor hem straks op, die, uh, op de baan, op center court of op uh, baan 1 in een vol stadion. Wie daar niet meer staat is uh, Robin Haasen, die werd uh, eerder uitgeschakeld. Sterker nog, hij gaf op met een blessure. Volgende week. De Davis Cup tegen Zuid-Afrika, ja. denk je dat hij daar gewoon wel aanwezig is? Ja, ik verwacht wel dat, uh, dat Robin uh, daar uh, fit genoeg voor is. Uh, hij kreeg geen zijn partij uh, tegen Verdasco. In de tweede ronde kreeg hij last van zijn knie. maakte hij gewoon een verkeerde beweging. En uh, moest daardoor in de derde ronde, want hij won die partij tegen Verdasco nog wel, ja. uh, moest hij tegen Fish opgeven. Uh, maar ik, ja, we zullen Robin zeker nodig hebben, ook tegen Zuid-Afrika. Want uh, het is gewoon lastig. Het, het, het is een uh, ontmoeting die op hoogte wordt gespeeld. 1400 meter hoogte. En, uh, en Zuid-Afrikanen beschikken bijvoorbeeld over Kevin Anderson. Die staat momenteel top 40. Maar dat is gewoon echt een, een sterke jongen. Ja. Waar we allemaal moeite, of waar uh, de jongens moeite mee zullen hebben. Dus uh, we zullen Robin zeker nodig hebben. Ja. Nou, de Davis Cup is natuurlijk pas over tien dagen. En tennisdiefhebbers kunnen vandaag al gaan genieten van die vier prachtige kwartfinales op Wimbledon. Dankjewel, tenniskenner Franklin Stoker. Het loopt zo langzamerhand tegen vijf uur, dat betekent dat u hier straks het nieuws hoort. Maar ondertussen gebeuren er nog wat dingen. Zo hadden we de schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, daar proberen we nog achteraan te bellen. Het lijkt erop dat er in ieder geval geen gewonden en zeker geen doden bij zijn gevallen. Maar uh, we houden het voor u in de gaten. Verder uh, volgen natuurlijk alle ontwikkelingen rond het, uh, het slechte weer... wat vooral gisteravond en vannacht erg aan de hand geweest is... en uh, het spoor heel erg heeft getroffen, maar mogelijk ook uh, wat andere schade heeft veroorzaakt. En uh, de meest recente ontwikkeling, een uh, um, naar het schijnt groot ongeval op de A2. Um, waar heel veel mensen bij betrokken zijn en waar veel hulpdiensten op afgaan. Ja, er was eerder, een, uh, eerder vannacht een uh, brandende auto. En later daar is er een uh, rare situatie ontstaan. Het is niet precies duidelijk wat aan de hand is. Maar u hoort het straks na het vijf uur journaal hier op Radio 1.